De Israëlische pianist Boris Gilberg heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor 2013 voor piano gewonnen. Dat heeft de jury van het prestigieuze klassieke muziekconcours in Brussel bekendgemaakt. De 28-jarige Gilberg speelde werk van Petrosia, Beethoven en Rachmaninoff. Hij krijgt voor de eerste prijs een geldbedrag van 25.000 euro en ontvangt ook de publieksprijs van 2500 euro.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 een beetje wennen Frank. Dat je, dat je zo terug bent weer. Ja, nou ook een tijdstip. Ja, het is verschrikkelijk. Ik heb uh, altijd als ik... <laughs> oh, verschrikkelijk, ja. ik mee. Nee, want je bent een maand op vakantie geweest ja. en dan heb je gewoon heb je nergens rekening mee hoeven houden qua werk en opstaan. En dan kon je gewoon slapen totdat je wakker werd. Precies. En nu moet je weer, uh, weer vroeg op. En normaal gesproken heb ik ook altijd dat ik op zaterdagavond word ik ook een beetje moe, zo rond tienen. Uh, en dan drink ik ook geen koffie. En dan bouw je het een beetje op en dan ga ik altijd zo rond elf uur, half twaalf naar bed toe je een paar uurtjes slaapt, vier uur opstaan, en dan, nou, dan gaat het wel heel goed eigenlijk. Maar nou, nu was, ik, ja, nu, nu was net, dan, net dan. dan doe je net even een drankje te veel s'avonds. en dan ben je lekker aan het kletsen. We hadden vrienden over de vloer en zo. en dan nou, lig je om twaalf uur, kwart over twaalf in bed. en was dan is het iets te laat. en dan vier uur weer op, en dan, ja, dan is het net. Moet je, moet je een beetje aan wennen weer op een of andere manier. Maar uh, wat doe jij? Wat is jouw ochtendritueel? Ga je dan douchen? Ga je dan uh, nee. op de fiets hier naartoe? Zodat je, uh, door de, door de, want je motor is of zo, ja. dat je dan de, de wind door je haren hebt. En ja, zo? fiets doe ik wel regelmatig. Nu, nu toevallig niet. Maar uh, dat, dat doe ik meestal. Doe ik dat wel. Douchen doe ik niet doe ik altijd de avond ervoor. En dan uh, ga ik dan, uh, uh, op deze ochtend ga ik, doe ik dan gewoon echt zo'n zo wasbeurt, zeg maar, bij de wasbak. Dus dat je gezicht zo hebt. Ja, gezicht en, en verhalen onder de kraan zodat je daardoor lekker wakker wordt. Want anders duurt het allemaal net zo lang. Ja. Uh, en, en ik ga straks ook hierna, ga, dan ga ik nog even lekker een slapen of zo. Ik bedoel, hey, het is toch zondag, het is weekend. Uh, moet ik zelf weten, denk ik ook nog. <laughs> ja, heeft ja, niemand mee te maken. Dus, uh, dus, maar het is een beetje wennen. Ja, ja Een beetje weer uh, nou ja, goed. Maar je ziet er goed uit hoor. Ja. De, die vakantie heb je goed gedaan denk ik. Wij zijn van uh, New York, uh, Washington. Daar regent het heel hard. Daar hebben we wel alles bekeken wat we moeten kijken. Dus het uh, uh, Capitool en uh, uh, het Witte Huis. Pentagon staat toch ook Ja, de... Pentagon, maar dat is niet zo heel interessant. Uh, ja, het is gewoon een gebouw van buitenaf. Zie je daar nog wat van die aanslag die er is geweest? Nee, nee, volgens mij Pentagon niet meer. Maar we kun je, kun je, zijn we ook niet zo heel dichtbij in de buurt geweest. Maar zie je niet echt, hebben uh, we allemaal weer netjes, uh, netjes uh, weggewerkt. Toen zijn we gaan rijden en zijn we naar de Niagara Falls gegaan. In, uh, bij, over de grens ook bij Canada. In Canada hebben we dat ja, verschrikkelijk ooit, dus dat, dat dorpje. Maar de watervallen zijn heel mooi natuurlijk. Maar het dorpje zelf is gewoon alsof je, alsof je gewoon over een driedubbele Tilburgse kerm, kermis heen loopt. Het is echt zo lef. toeristisch. Is echt verschrikkelijk. Het oh. is echt, echt een verschrikkelijk oord. En dan, uh, nou, toen we weer de grens uh, weer over uh, door het Amisch gede gedeelte. Nou, nu ook. In het Amische gebied, ken je dat, dat Amische geloof? Nou ja, het is, een soort, het is een soort Joods, dacht ik toch? Het heeft een link met het Jodendom, ja, of niet? Nou, dat weet ik niet. Want zij hebben wel een beetje ook van die ze uh, het, pakken aan ja, en de hoeden op. Ze hebben en... een beetje hetzelfde, een soort uiterlijk inderdaad. Maar volgens mij heeft het niet echt iets met elkaar te maken, maar is het een geloof wat uh, uh, in Europa is ontstaan. Um, uh, alleen toen zijn ze in, uh, nou, 17, 1800, zoveel, zijn ze een beetje weggeperst uit Europa. Uh, mensen die dat geloven hadden, want ja, ze, waren, ze hadden allemaal vreemde kledingdracht en lange baden hadden de mannen altijd. En toen zijn ze naar Amerika gegaan en daar werden ze eigenlijk met open armen ontvangen. Oh. Vooral in Pennsylvania, waar er uh, 150.000 wonen en ze hebben dus geen uh, stroom in huis. Hè? Da daar doen ze niet aan. Maar hoe leven ze dan? Nou, dat, is, dat is dus een beetje het, het geinige, maar ook wel, het, ja, ook wel een beetje het hypocriete. Uh, ze hebben dan bijvoorbeeld wel een wasmachine, maar die hebben ze dan zelf omgebouwd. Zodat ze dus uh, een wasmachine hebben die draait op benzine. <laughs> <laughs> ja. En, en allemaal, allemaal dat soort dingen hebben ze dan. In, uh, uh, nou stroomend water hebben ze wel, hebben ze wel maar sommige ook weer niet. Die doen dan uit hun put. En ze hebben ook geen wc in huis. En hebben ze een, uh, een, een, ja, een, soort, een soort zelfgebouwde dictie ze uh, in hun tuin staan. Wauw. Gewoon in een, uh, in een kelp. Maar waarom zo... doen ze dat? Wat ja, is de gedachte erachter? Het idee daarachter is, is dat zij. Uh, op een maar ze zijn op een gegeven moment ook gewoon gestopt met. Nou, zeg maar in de jaren. Oh, telefoon. In de jaren dertig uh, of zo zijn ze dan gestopt met, uh, met, uh, nou, met ontwikkelen. En uh, die manier van leven hebben zij nog steeds. En dat doen ze om zo puur mogelijk te blijven. Ze vinden eigenlijk alles wat modern is een soort van afleiding van het leven naar. Waar het goed draait. Ja. ja. En zij, en zij, zij uh, zijn ook zelfvoorzienend. Dus we, ze, uh, nou, we werken dan op het land, maar dan niet met een trekker of zo, maar dan doen ze het met een paard en dan gewoon zo'n... Zo'n ding erachter. O, is een middeleeuws ding erachter. Wow. En, en, en ze rijden dus ook rond, dat is het geinigen. Uh, niet in auto's, want ze mogen niet auto rijden, Maar met horse en buggy, dus een, uh, een, een klein huifkarretje. Paard en wagen. Met, paard en, wagen. en dan zie je er ontzettend veel van rijden in, uh, Wat in Pennsylvania. Wat grappig. Maar had je dit gepland, dat je daar langs wilde? Ja, ja, dat wilden we heel graag langs. Want dat is wel een mooi, uniek gebied en ja. het is heel rustig. Dus dat is natuurlijk hartstikke lekker. En, uh, dus daar kun je echt, uh, ja, daar kun je uren doorheen rijden. Het is een heel groot gebied eigenlijk. En uh, daar wonen... Uh, 150.000 Amish mensen. Alleen het is een best wel uh, omstreden geloof ik. Omdat zij een heel kleine gemeenschap waren. En, uh, maar nu wel heel, heel erg zijn gegroeid. Alleen, uh, zij, ja, ze doen het eigenlijk alleen maar met mensen uit hun eigen uh, uh, kring. Dus er is best wel veel uh, ja, incest uh, oh. uiteindelijk ontstaan. Neven met, met nichten en zo. Dus daardoor zijn zij ook heel erg gevoelig voor, uh, voor dwerggroei en dat soort dingen. Ja, en zo. de mogoliden. Ja, ja. Dus dat is wel, het is wel, het is, wel, het is wel apart geloof is het. Wauw, maar wel ja. heel interessant. Heel dat is wel echt een soort nieuwe ja. wereld die dan voor je open gaat. Ja, wij hadden dat nog nooit gezien. En daarna zijn we doorgegaan naar New York. we uit in de ah. big city. Hoe was dat? Ja, daar waren we al wel een keertje geweest. En uh, uh, ja. Ja dat, is gewoon, ja, dat was nu gewoon, heel lekker, gewoon uh, lekker ontspannen. Hadden, ja, wij, toen jullie hier 10 graden hadden, hadden wij daar 25 graden. Oh, een zonnetje. tuurlijk, natuurlijk Steek me even de ogen uit, zeg. Ja, je, ik denk dat je een hartstikke leuk zou vinden nu New York. Ja, ja, dat ze hoor ik van allemaal veel allemaal mensen. Daar, dus. allemaal naar New York, ja. zeggen ze. Want het is echt, nee, de city that never sleeps. Maar echt in elk straatje is er weer een nieuwe ontdekking. Jij zou het leuk hebben daar, weet ja. ik 100 ja, Misschien ik als ik ja. ooit heel veel geld ga verdienen bij de radio, dan kan ik er ja. naartoe ja. Als ik er ook sparen dan jij verdient bakken met geld, dus ja, jij tuurlijk. kan er gewoon zo naartoe <laughs> <laughs> Wij moesten lang versparen, dus nu nee, ik de, zou heel de graag. Uh, we gaan. Goed, ja. het gefilmd. heel leuk. Dus, en, en ik heb allemaal goede muziek ontdekt, dus ik ga er straks nog een paar plaatjes... Ik heb je ook heel gaan. billy muziek en zo? Ja, We hebben heel veel country muziek geluisterd. Ja, leuk. Ja, dat, ja, dat was altijd een geinig. Ja. Je komt er toch in, je rijdt dan ja, on, the, on the road en dan, ja, dan, dan past daar wel een beetje bij. Ja. En nu ben je terug op de radio weer. Ja, en ik ben, ik ben er echt een beetje gelukkig weer van geworden van zo'n reis. Gewoon echt gewoon... Geef je dus je... nieuwe energie? Ja, ja, heel erg. En, en, en, en ook omdat je, nou, je, je... Je maakt nieuwe dingen mee en, ja. uh, en dat... Ja. Ja, daar word je gewoon gelukkig van. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Ik heb natuurlijk ook deze, dit jaar al een mooie reis gemaakt, dan naar Azië. Ja, oh ja. Heb je maar dit is dus daarom uh, dat, dat, dat ticket en zo. Dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar ja. het is... Ik wil heel graag een keer naar Amerika. Ik ben heel benieuwd. Nou, ja. ah, je moet het zeker een keer doen. Ja. Ik zou ervoor gaan sparen als ik jou was. Waar word jij gelukkig van? Ja, ik ben een hele simpele, simpele geluk hebben. Ja? Bijvoorbeeld morgen. Het is mooi weer morgen. En ik, zondag of maandag? Zondag, uh, zondag ja, of sorry. Vandaag, ik ja? Ja, ik leef je... nog in het uh, zaterdagnachtgevoel. Snap ik? Uh, ik. ik, ik wordt morgen mooi weer. Dat uh, yeah. de zon gaat schijnen. En ik word heel gelukkig van wandelen. Yeah. <laughs> ik woon in, midden in het centrum van Amsterdam en dan ga ik altijd wandelen naar de, een beetje de, de, de zijkant van Amsterdam. En als het zonnetje dan schijnt ik over de grachtenloop. En dan, uh, dan, of ik ga lekker ergens een kopje koffie drinken op het terras, of ja. ik steek een sigaretje op en ik luister mooie muziek. Ik, die kleine dingetjes, een zonnetje wat dan door de bladeren op mijn gezicht schijnt, word ik echt super gelukkig en, van. En ben jij En als je dan door de stad heel loopt, ben je dan een wandelaar of een slenteraar? Een slenteraar. En dan ook een beetje zo met je voeten over de vloer Ja, ik sleep een beetje, een beetje een melancholische slenteraar. En heb Ten... je dan ook zelfs jouw handen op de rug? Nee, in mijn zak vaak. Oh ja. ja zo een beetje zo'n landloper ben ja. ik. Ik heb een lang blond haar. Dat gaat dan zo heen en weer als ik loop. Ja. En dan, ja ik vind het, ik vind het heel, echt heel fijn. Ook, ook graag met vrienden. Ja. Want ik ben ik ook wel gelukkig hoor. Ik eet best wel vaak. Uh, ik ga vaak uiteten. Ja. We gaan ook wel eens uiteten. Ja. Daar word ik heel gelukkig van. Maar ook als we bijvoorbeeld met... met ...acht, negen prima met mij thuis zitten... ...in de huiskamer, aan de tafel, met z'n allen eten... ...lekker de, de, de drank die rijkelijk vloeit. Yeah. Oh, oh, Gelukkige kan je ja, niet krijgen. Heb je krijgen. dan ook wel eens momenten dat je, dan, dat je dan midden in zo'n in zo zo evenement zit... ...en dat je dan denkt, nu ben ik op mijn gelukkig Ja, ja. <laughs> dan, ik dan, had, dan heb ik het toch goed? Ja, nee, maar echt. Maar ik vind ook, dat is belangrijk om daar stil bij te staan. Want als je heel veel dingen, ga maar een beetje zo van... ...omdat je ze doet en omdat je het zo gewend bent... En ik had laatst was uh, uh, aan een leuk feestje. En toen was ik daarna nog naar een ander feestje. En toen was mijn broer er. Yeah. Toen waren er allemaal vrienden er. Ik had een leuk meisje die avond. Het, was, het, was allemaal, het viel echt allemaal op zijn plek. En toen op een gegeven moment, een beetje beschonken, vloog ik mijn broer zo in de armen. En toen zei ik: Oh, ben ik ben toch gelukkig. Yeah. En toen dat was het dus echt. Want dan heb je. Nou, mijn broer is een goede vriend van me en dus familie. Yeah. En uh, het was gewoon gezellig met de vrienden die ook nog mee waren. De sfeer was goed. En daarbovenop dan ook nog een leuk meisje waar je die avond mee bent. Dan heb je en de liefde. En je vrienden. En de drank, en het geluk dan. Maar ben je nooit bang dat dat dan voorbij kan gaan? Tuurlijk, ja. maar dan moet je niet te veel bij stilstaan. Nee, nee. gewoon denken van, leven nu, nu gelukkig. YOLO. <laughs> uh, de vraag van deze nacht is eigenlijk net zo simpel. Waar word jij gelukkig van? Uh, ik denk het is een gezellige avond uh, in de stad, avondje uit. Vrijheid. De zon, cocktails uitgaan. Ja, ik heb een nieuwe kamer en ik ben echt intens gelukkig ermee. Ja, zometeen op vakantie gaan. Waar gaan naar aanbevelen daar? Lekker eten maakt me wel gelukkig. Daar kun je me heel blij mee maken. Ja, op op fiets, fietsen maakt me echt intens gelukkig. Ja. Dat ik vrij ben na de examens. Zonnige zomerdag maakt me gelukkig. Gewoon rustig. Het zijn de kleine dingen, weet je, die gewoon spontaan gebeuren, denk ik. Rondreizen door Afrika, dat maakt me heel gelukkig. Omdat uh, Afrika een land is waar net alles anders is waardoor je zoveel nieuwe dingen meemaakt en elke dag een uh, avontuur uh, tegenkomt. Dus ja, als ik dat nog een keer zou kunnen doen, dan uh, maakt het me wat heel gelukkig. Ja. Um, mijn vriendje. Wij reden um, naar New York toe, was het, geloof ik. Ja, dus we reden eigenlijk terug van die watervallen. En dan heb je nog even twee dagen dat je, dat je in de rust zit voordat je naar New York toe gaat. En toen hoorden we een plaat, met Simone, mijn uh, vriendin en ik vrouw. En, um, en toen hoorden we een band, The Neighborhood. Oh, Ken je dat? Nee. En nou, dat is daar, ze, ze, die zijn een beetje upcoming. Het is een, een band uit Californië en ze hebben nu net een album uit. Dat heet I Love You, een beetje cheesy. Maar de uh, plaat zelf is echt fantastisch. Want wij hebben toen we thuis kwamen, hebben we hem uh, gedownload. En ja, het is echt een, echt een briljante plaat. En de eerste single daarvan, wil jij dat ook wel eens dingen bij 3FM? Ja. Introduceren hem bij, ja? je bij je Matties. Wat ja. is de naam? The Neighborhood, zo heet de band en uh, de plaat heet Sweatherweather. Weather. Luister even mee, je vindt je fantastisch. Ja. Sweatherweather Weather, The Neighborhood. So far away, the goosebumps start to raise. The minute that my left hand meets your waste, and then I watch your face, put my finger on your tongue 'cause you love to taste. Yeah, and these hearts adore everyone the other beats hard hardest for. Inside this place is more. Ja? ja, heel mooi. Met leuk dat ook de tempowisseling erin op het einde... dat het wat rustiger wordt. Ja, ik vind het echt een te plaats. Wordt je hier gelukkig van? Nou, zeker. Ja, is helemaal... Toen Ik bedoel, dan droom ik wel weer even met je terug naar die autoreis. En dan zit je in die auto en dan uh, niks, niemand om je heen. Hartstikke rustig. En dan dit liedje op Ja, dat werkte dat werkt goed wel, ja. weather, zo heet het dus. En de band heet The Neighborhood. Heb je een beetje last met de trein? Ja, daar word ik niet gelukkig <laughs> van. Er zijn dus altijd werkzaamheden s'nachts. En dan moet ik straks in Diemen op een... Ik moet naar Amsterdam. Ik eerst overstappen op Weesp. En dan moet ik dus nog van Weesp één halte naar Diemen. En dan moet ik daar op een stopbus. En dan moet ik met een bus. En dan duurt een half. Ik ben kwart voor zeven pas thuis. Dat joh. zit allemaal... Ja, dus snap ik wel dat ze het in de nacht doen. Tuurlijk, maar zou, ja, daar reist niemand. Ja, ja, maar toch is het wel voor de mensen die in de nacht... Die hebben dan ook wel echt dubbel pech ja. meteen, Want je bent ook al in de nacht aan het reizen. Dat is ook een beetje. Hè. Het was niet het allerleukste. Nee, het absoluut is. niet. Maar nee. ik leg me erbij neer. Maar, ik laat me daar anders. niet door uit het veld slaan. Je kan niet anders. We gaan het hebben over waar je gelukkig van wordt. Uh, Kees, goedemorgen. Goedemorgen Luc. Daar gaat hij. Daar is leuk. Daar is Kees. Nou ja, daar word ik dus gelukkig van. Dit soort dingen. Dat begrijp ik heel goed. Daar zou ik ook gelukkig van worden als ik kreeg. Je... <lacht> Hoe is die Kees? Ook... Nee, maar ook voor jouw verhaal. Maar ja, tegen de redactie had ik gezegd dat ik gelukkig word van uh, mensen die ik tegenkom, en die heel blij zijn om mij te zien. Oh, oh. En dan ontstaat er gelijk weer iets, iets wat, ja, het gaat altijd over mensen die ik al natuurlijk vaker ontmoet heb en vaker dingen mee gedaan. Dat vind ik geweldig, weet je wel. Oké, okay, maar, maar dat zijn dan vrienden of gewoon kennissen die je wel eens een keertje mee tegenkomen die je dan weer opnieuw Ja, dat is nogal uitgebreid, want ik ben dus al, uh, ik, weet, ik ben dus 54, maar er is dus ook vaak met jonge mensen op pad geweest en dan zie ik ze weer en dan beginnen ze bijna zo'n soort... Uh, popachtige toestanden beginnen zich te ontspinnen, dat is wel heel leuk in de kroeg of weet ik waar, op nou, een parkeerplaats of zo. Jij bent dan eigenlijk een soort Justin Bieber die ze dan aanvallen? Ja, mijn hele oude Justin Bieber, maar die <laughs> is heel jong. Maar wel met hetzelfde kapsel neem ik aan. Nou, nou. nou, nou ja, joh, maar, dat maar is doe... ook belachelijk natuurlijk. Nee, het gaat, gaat eigenlijk omdat dat het dat gaat altijd om, over twee mensen die elkaar eigenlijk heel aardig vinden. En daar, daar komt het op neer. En als je dat zo ervaart, dat is, dat is wel heel leuk, hoor. Ja, had je dat vandaag ook toevallig, deze avond? Ja, wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij wordt weer grapjes gemaakt. En dan kom ik uh, hier de, in Woutergem de kroeg binnen. ze: nou Kees, nou, laten we maar niet gedanten. Want jij bent nog zo nuchter en... Uh, ik ben eigenlijk al vanmiddag om drie uur begonnen, zegt zo'n meisje. <laughs> en dan... Maar Waar heb je nog goede spijkerbroek kunnen vinden daar? Ja, dat was toch een beetje de missie. Dat klopt, ja. ja dat was... De missie was inderdaad om zoveel mogelijk, uh, of nou, zoveel mogelijk, ook weer niet, maar wel aardig wat kleren. Want ik had dus geen kleren meer, maar echt letterlijk bijna geen kleren. Maar ja, ik, heb, ik, ja. heb, ik heb er eentje aan nu en, uh, en ik heb nog twee andere gevonden. Dus, uh, dus drie in totaal. Zijn die blauw of, of is dat ook oranje en zo? Nee, nee zelfs, ik heb. Uh, ik heb een, twee, twee blauwe en één wat donkere een beetje, beetje donker, donkerblauwig of zo. Maar het scheelt echt een hele hoop geld uh, als je daar gaat kopen. Ja, dat hoor ik wel eens. Ja. Ja. Het scheelt uit de helft of zo. Ja, zoiets. Zoiets, ja. ja dat scheelt, maar. Hoe zou dat eigenlijk komen, zit ik me nu te bedenken? Want dat is, ik bedoel, zij maken... Het luid... is vreemd, hè? Ja. Want in principe hebben we herkomen in de wereld... Uh... Er bij, maar wij kunnen daar toch gewoon bestellen via internet. Hè? Ja, ja, precies, maar dan heb je inderdaad die. Uh, die maar dan moet je een hele partij bestellen, misschien. Ja, gelijk. en dan is het er wel, als je, en als je dan de, de kosten deelt met elkaar van, de, van, de, van het vervoer, dan is het volgens mij dan wel een keer te doen. Want anders kan het echt niet. Uh, dan ben je volgens mij zo'n 50 euro, euro alleen al, kwijt het aan, aan, aan het vervoer van, Nederland naar, van Amerika naar Nederland. Ja, dan, dan ja. heeft het geen zin meer, natuurlijk, uiteindelijk. Maar ik vond het wel leuk met dat nummer, dan hoor ik dat. Een soort country-nummer wat je aan Frank liet horen. Ja. En dan heb je dan samen met Simone naar, naar zitten luisteren en denk ik, nou, die gasten die zijn zo verliefd samen, want het was echt een heel slecht nummer hoor. <laughs> Ja. helemaal <laughs> niet. Dat zou kunnen. Ja, dat, dat, we, dat, dat we dat niet meer horen. Nee, dat jullie daar een soort goede herinnering aan bij die CD gewoon constant herhalen ja, in de auto, dat, dan, ja, ja. al die beelden gezien. Ja, dat is wel waar. Ja. Ik heb er nog een country noemen uh, wat echt country is en dat kan ook als yeah. dat kan zomaar eens, uh, eens, eens opgevangen worden als, als hele slechte muziek hier. Maar daar hebben we ook een goede moet je herinneringen aan. aantrekken. nee, nee, nee ja, ja, precies. Leuk, ja. Ja, je moet daar ook wel in gaan. Ja. Dus uh, eigenlijk uh, vrienden en, uh, en kennissen, uh, mensen die, uh, die, uh, die je met op een leuke manier aanspre aanspreken, daar word je gelukkig van. Daar kom je eigenlijk op Ja, daar word ik heel erg gelukkig van, want dan, ja, dan uh, ja, daar groei je van, weet je. Dat, ja. dat is gewoon heel fijn. Ik snap het wel, ik snap het ook. Ik vind het ook uh, altijd uh, wel leuk. dan hoop ik dat dat wederzijds, dat is van wederzijds, want ik reageer dan ook weer leuk. Dus ja. Ja. ja. Dus, dus ook, zo kan je elkaar gelukkig maken, denk ik. Eigenlijk ook een beetje dat kleinere, wat waar Frank het ook af had, dat je gewoon, je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig, want je kunt wel een, nou, ja, drie iPads en een... en dan. ouders zijn broer. Melders zijn broer. Ja. Hmm. Dat was natuurlijk een geluksmoment als dat allemaal zo net zo samenvalt. Dat, dat lijkt me heel, uh, ja. heel sterk. Ja. ja, dat zijn de betere momenten. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja. Kees, ik ben Le blij dat jij er weer bent. Nou, ik ben ook blij, uh, ik ben ook blij dat ik er weer ben. Ik had er echt ontzettend veel zin in ook. Dat je, uh, dat je gewoon zin hebt om te gaan werken weer. Uh, dat, dat had ik. Dat mooi. Niet toen ik opstond, hoor. Want ja, dan is het 4 uur s'nachts. Dus je uh, ben, natuurlijk ja, geen, ben, ben ja. toen niet, geen ik, idioot. Eigenlijk heb ik je ook weer niet zo gemist. Want ik, ik, heb, ik heb tussentijds nog twee keer met Lieke gebeld. dat dus oh, ik ook goed. geen. Uh, Gelukkig. En geen ramp. Nee, ik kan net zeggen. Nee, ja, als je toch je moet me bellen in de nacht aan lieken. Dat is ook een ja. Hé, <laughs> hey, Kees, ik spreek je later weer. Hey, Leuk dat je bellen. Ja, je hebt groot gelijk. Hoi, doei. Mooi zo. Doei. Uh, het gaat over uh, geluksmomentjes. W wanneer heb jij er een voor het laatst gehad? En uh, waar word je dan eigenlijk gelukkig van? Uh, bij BNN hebben we een bar. En dan het, dan, ja, op vrijdagmiddag is het, is het gekkigheid al daar natuurlijk. En de mensen van BNN University, die een beetje achter dit programma zitten... die zitten daar ook vaak. En we vroegen hen wat hen nou zo gelukkig maakt. Dit is de Bubble Bar. Ah, klein geluk kan ik al heel blij van worden. Als ik gewoon, als ochtends de buschauffeur hallo tegen me zegt. Maar vriendelijk, zeg maar. Dan uh, kan ik al gewoon vrolijk de dag ingaan. Dan word ik al gelukkig. Of als ik dan op het kantoor kom en iemand geeft me een high five, weet je wel. En dat ik dan alle aandacht krijg. Ja, dan word ik gelukkig van. <lacht> Vanmorgen ook. Nou, ik heb wel dat, als, als de zon schijnt, ben ik al echt ja. al. Dan ben ik echt al... Ik denk wel 200 gelukkiger dan een dag ervoor en dat is echt... Afgelopen weken is het echt de ene dag lekker weer, de andere dag is het echt weer heel slecht. En dan heb je echt die stemmingswisselen. Nou, ik voel me net een vrouw dan je ook van stemmingswisselingen. <lacht> ja, echt? <lacht> Serieus? Ja. Nee, proost. Gezondheid. <lacht> Gezondheid? <lacht> Ja, de woord, dat ja, dat maakt zin... mij dan weer gelukkig. Ja. Mensen die Vlaams spreken, dat vind ik fantastisch. Daar, daar kan ik absoluut gelukkig van worden. Inderdaad kleine dingetjes. Ja. Ik kan echt gelukkig van, en dat is misschien heel cliché, maar ik word echt wel gelukkig van heel veel geld. Ja, een paar weken geleden spraken wij uh, Jort Kelder. En uh, die, die had daar ook een mening over. En die zei, als je tussen de 2 en 7 miljoen zit, dan ben je gelukkig. Minder ben je niet gelukkig, meer ben je ook niet gelukkig maar heel veel geld gaan. Ja, tussen binnen. de twee en zeven Maar 2 en 7 miljoen, en zeven miljoen. ja. ja. Miljoen. ja. Jongens, ja. ik bedoel, het is toch niet alleen geld wat je gelukkig maakt? Nee, dus ik, als alleen. ik ochtends, lekker maar zeggen, in de auto en een heel chill nummer komt op en ik kan elkaar meezingen, dan ben ik ook eigenlijk voor de rest van de dag opzet. Ben ik gewoon vrolijk. ben ik gelukkig, is prima. Nee, ik heb dat niet voor de rest van de dag. Wel voor dat moment, maar ik word nooit ergens gelukkig van voor de rest van de dag maar in principe kijk, weet je, aan geld gaat bijvoorbeeld ook succes gepaard. En van succes word ik wel echt gelukkig. Als iets mij lukt, Ja, dan word ik wel echt. En succes vertaalt zich in, in populariteit of echt gewoon iets kunnen Nee, nee iets, maar... iets geflikt hebben, dat je gewoon iets, dat je iets gelukt is om iets te organiseren iets of zoiets. Ja. ja, dat snap ik wel heel goed. Ik denk ook wel dat het, dat het een deel van je geluk is als je kan doen wat je wil en, en daarin beter kan worden. En, ja, hetzelfde als mensen een baan hebben waar ze super blijven worden. Dat is gewoon heel relaxed. Ja. Is de is hoeveelheid social media contacten een vorm van geluk? Je weet je waar ik gelukkig mee was? Ik ben oprecht gelukkig als ik meer dan 100 likes op een foto krijg. Ja, dat, <laughs> en dat, hef, dat heb ik dus ook al. Ja, ik, ja. ik zit dan de hele dag zit ik mijn Facebook te checken hoeveel de likes gaan. Als ik een nieuwe profielfoto upload, dan ga ik ook gewoon minstens een dag bij of er likes bij komen. Zelfs bij Instagram doe ik soms expres allemaal hashtags zodat ik allemaal likes krijg. Dan kan ik gewoon gelukkig van worden. Dan word je dan ook gelukkiger als je onbekende mensen jouw uh, dingetjes ja, liken dat, dat vind ik vooral heel grappig. Ja, die tellen wel dubbel. Nee, ja ja, die vind ik wel dubbel tellen. Nou, op Facebook ja, ik, ja, dat vind ik ook wel. Ik vind, als er echt iemand onbekend is, dan wil je echt die gewoon een bedankkaartje ja. sturen. Nou, dan, <lacht> dan is hij even de held van de dag, vind ik wel. Nou jongens, laten we even <tus> proosten op uh, gelukkig uh, zijn. Geluk voor iedereen. Waar word jij gelukkig van, is de vraag van deze ochtend. Het is bijna half zes. Dat ah, is even naar Mark. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Prima. Ja, gelukkig. <laughs> je... Ik hoop niet dat je last hebt van de radio, want die staat via internet nog aan. Nee, ik hoor eigenlijk niks. Nee, meest... nee oké, okay, prima. Niks hoor je dan wel. Uh, Ik word heel erg gelukkig van uh, YouTube en muziek en uh, een lekker biertje erbij, zoals nou. Ja, ah ja, zo, ja oh, heb, je, heb je een YouTube avond, ja? Nou, ik, ik, ik, ik, ik doe heel veel YouTube uh, in verband met de muziek. Want ik heb uh, sinds kort weer een computer en. Uh, ik heb de mogelijkheid om veel via YouTube naar muziek te luisteren. Ja, lekker is dat altijd. Hè? Gewoon zo'n avond gewoon... En, en dan maar doorklikken hè? en weer verder en ik, ik heb op een gegeven moment zoveel nieuwe muziek gehoord, dan kan je het bijna niet meer onthouden. Dan denk je alweer, ik moet weer een lijst maken. Terwijl, ik vind het juist zo lekker dat je het gewoon van online kan afplukken. Ja. En waar, waar begin je dan bij, bij zo'n YouTube-avond? Begin je dan bij, bij wat je al kent of, of ga je dan ook specifiek op zoek naar iets wat, wat, wat nieuws? Nee, maar ik heb ook dan, weet je wel, ik vind Frank altijd een leuk programma hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik luister ook wel gewoon veel simpel radio, omdat ik dat ook wel leuk vind met die gesprekken en dan... Ja. Uh, weet je wel, dat, dat heeft al wel iets. En uh, dus dat, dat hoort er ook allemaal wel bij. Ja, en ondertussen zit je gewoon uh, flauwkul proberen op te zoeken en dat lukt dan ook maar <laughs> ja. half, soms of weet ik veel. Maar uh, wat ik dan weer ga, dus, dus bij jou, jij komt terug uit Amerika, heb je al een nieuwe muziek. Ik hoop dat je naar de komende... Uh, tijd veel van draaien. Nou, hoop ik ook, ja. ja, ja ik heb er vandaag nog eentje, of twee heb ik er vandaag. ga er straks al een van draaien en dan neem ik volgende week neem ik weer een uh, stapeltje ja, maar mee. Maar wat grappig is, dat kan je dan echt uh, hier uh, neerzetten als niemand dat kent. Nou, dat, dat, dat, ik dat hoopte ik ook, maar ik zou, Kees vond dus niks, maar ik denk toch dat dat liedje wat ik al, zo net als in eerste instantie draaide, ja, ik hoop daar wel mee te kunnen scoren. En dat ik dan ook een soort expert word op uh, een, een, <lacht> een soort autoriteit op muziekgebied. Ja, net als uh, Martsmeets, of weet ik veel, die ja. altijd naar de VS gaat platten zien. Ja, precies, om, de, om dingen te ontdekken daarin. Ja. Ik, ik heb wel eens met YouTube, dan zit ik op YouTube en dan begin ik bij, uh, bij, bij dan, dan tik ik een liedje in wat ik leuk vind. En dan zoek ik de koffer daarbij op en dan kijk ik daarna en dan, nou, dan klik ik nog eens verder naar een koffer. En dan kom je uiteindelijk kom je vanzelf altijd bij vo The Voice of Holland en The Voice of Amerika en, en dat soort dingen uit. En voor je het weet ben je gewoon drie uur verder. Ik heb alleen maar dat soort filmpjesje te kijken. Nee, maar de grap voor mij is, ik heb internet gehad toen YouTube nog niet zo groot was. Ik heb ik een paar jaar geen internet gehad, dus voor mij was het echt om zelf YouTube te hebben. echt wow. Het <laughs> was een hele nieuwe ontdekking eigenlijk uiteindelijk. Je bent daar niet mee in opgegroeid, maar het was er al toen, toen jij weer uh, daarop aansloopt eigenlijk. Ja ja, toen want uh, ja. het werd heel snel uh, groot volgens mij YouTube, vanaf ja. 20, uh, 2006 of zo. Ja, gegaan, ja. dat had er gegaan. Ja. Ah. Ik had er één klein vraagje, ja? Dat Zoals het uh, programma van Frank en jouw programma, maken jullie ook een uh, playlist voor muziek? Uh, okay. wij krijgen een, uh, een playlist, die wordt dan samengesteld door de meneer uh, van uh, de Playlist Radio 1, maar Frank uh, schudt al dat hij zich daar nooit aan houdt. <laughs> die doet gewoon zelf wat hij zelf ja, zin ja, in Ja, ineen. Frank had bijvoorbeeld uh, vorige week een nieuwe band en ik kon zijn site of zijn playlist nergens vinden. Dus, nee, dan weet ik dat. Oh, dat je hem, gewoon, dat je hem uh, terug kunt vinden op internet. Ja, want dan kan je gewoon denken: van god, ik vind het wel een keer. Weet je wel? Misschien moeten we hem een keer op Facebook zetten of zo. Of op onze eigen site. Dat, we zo, uh, dat, je, dat je het even terug kan nee, zoeken. Ja, niet uh, met Facebook, maar gewoon dat je, dat je het kan traceren. Want ja. tegenwoordig heb je overal playlists. Van, dat is natuurlijk ook een beetje ziek. We gaan je overal zoeken en <laughs> kijken. En yeah. Wil je alles onthouden en zo. Maar ja, het is natuurlijk wel helemaal te gek. Ja, ik, ga, ik, ik vind het een goede tip, uh, Mark. Ik ga, ik, ga het, uh, ik, ga, ik ga het meenemen. Maar wat ik wel grappig vind, kijk, heel veel mensen worden toch gelukkig van kleine dingen. En volgens mij gaat het daar uiteindelijk om. Dat klinkt heel vreselijk wat ik mij allemaal zeg. Maar Even. je hebt zoveel uh, leuke, leuke dingen, weet je, uh, die eigenlijk wat helemaal niet over veel geld gaat. Of wat heel groot is. Kijk. Een reis naar Amerika kost misschien wel veel geld, maar het gaat niet om het geld, maar het gaat om de ervaring. Ja, wij dachten dus, ook ja, van, ja, joh, we echt... doen het nu gewoon. Nu, nu, nu kan het, laten we het nu maar doen. Straks kan het misschien niet meer en dan hebben we het en, in ieder geval en zei, gedaan. En, en Frank zei van, ik wil het eigenlijk ook wel, maar, maar Frank is nog best wel jong. Ja. Dus die, die heeft nog best wel tijd. Ja, ja dat dacht ik ook, ja. ja, ja. Die, die ja, moet het gewoon lekker gaan doen. Hij dan, moet dat ja, nu en... doen, hij moet nu gewoon gaan. Ja, uh... nee, maar over twee jaar kan het ook nog wel. Ja, wel, dat is ook een zo, maar toch, hij maar, maar, maar, maar, hoeft niet per se nu meteen weg, maar wel nu al met je plannen maken. Dat je gewoon... Uh... Je mag voor mij wel met een baan te kloppen, oh nee dan moet ik hem zaterdag missen. Want het is echt wel. ik moet wel echt even een paar uur doorkomen om daar weer uit te komen. Want ik heb echt twijfel ga ik nou naar bed, dan blijf ik open. Dus dat was ook wel grappig. Hey Mark, dankjewel voor het bellen weer. Ik spreek je snel. Doei. Oké. 1121. ik heb het hele telefoonnummer nog niet eens genoemd bedenken we nu. Toch leuk dat jullie allemaal bellen, dat is prettig. Ik doe er nog één en dan ga ik even een plaatje draaien en dan kom ik daarna weer terug bij je. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hé, hey, hoe is het? Hartstikke goed. Ja, heb je een leuke avond gehad of ben je al wakker en heb je een hele vroeg-naar-bed-avond gehad? Nou, ik ben uh, net wakker geworden en okay. ik hoor uh, Luc weer op de radio. Ja. En daar word ik automatisch uh, wakker van. Me. <laughs> ja. En uh, ik graag, uh, niet... <laughs> ja. Ik wil niet graag slijm, maar ik doe het vandaag wel. Hè? Nou, dat is leuk om te horen. Want... Tof. Maar een van de... Uh, Dingen waar ik uh, ontzettend uh, vrolijk voor word, is het aanhooren uh, van countrymuziek. Dat is een van mijn liefste muzieksoorten. Okay, al jaren. Ja, ik doe de bekant uit Amerika, Tom uh, Williams, uh, uh, Willie Nelson. He? Ik doe ga zo maar door. Dus echt de, de oude, ik... oude countrysterren eigenlijk. Ja, jaren 50, jaren 60, de Mavericks. Ah. Ik bedoel, ik bedoel zo zijn er zijn een heleboel van die groepen die nog steeds voortleven. En dat vind ik geweldig. Maar dat hoe is dat is dan zo, gek toch... is dat zo gekomen, Hans? Want dat, dat kennen wij hier in Nederland eigenlijk helemaal niet, die country. Uh, nee, omdat ik al vele jaren uh, de buitenlandse kon van via een digitaal medium. Ja. En dat is uh, al uh, jaren doorgezet. Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik draai elke dag draai ik de bekende van Roy Orbison, dat is California Bloom. Ja, die draaien elke dag eventjes. Eef. Ja, dat vind ik een van de mooiste nummers, daar word ik blij van. En als ik dan nog eens een keer zie California, met de overschoten kusten, dan ja. word ik daar helemaal blij van. Nou, inderdaad jij zegt dat. Dat, dat, dat, dat is ook zo'n nummer die je dan mee kan nemen, hè, eigenlijk, naar, naar, ja. nieuwe, naar, ja. naar, naar, naar oude herinneringen. En misschien ook alweer nieuwe herinneringen die je weer hebt het, en zo. Ja. Het is muziek die altijd deur blijft gaan. Als je weet dat... Uh, de trucas in de het is ook echt de Turkus muziek over heel Gans uh, Amerika. Dat zagen ik kunnen horen via de radio. En dat is een uh, heel geweldig mooie Ja. En uh, dat over heel Amerika zijn ze eigen zender blijven volgen. Ja, ja zo over werkt dat. Over duizenden kilometers. Ja, ja. dat is een mooie techniek, is dat. Hé hey, hey Hans, ik, maar... heb een, ik heb een, een country-liedje voor je meegenomen. Want ik heb heel veel naar country-muziek uh, geluisterd. En, uh, ja, dat is wel leuk. Ja, en, en, ja. En, maar, maar je hebt daar ook... Ik weet niet of dat helemaal je, je, je straatje is, maar misschien vind je het wel leuk. Je hebt ook een beetje de, de nieuwe country, hè? Je hebt dan de oude country, inderdaad. de Roy Orbison en dat soort dingen. Maar je hebt ook de nieuwe country. En uh, dat, dat is al wel wat meer poppy dus je... je de, nou, dat is Misschien wat toegankelijker voor de mensen ah, die het niet zo goed kennen? Kijk, muziek, muziek dat is universeel. Kijk, ik hou van allerlei soorten muziek. Het is niet het is een bepaalde soort muziek. Maar mm -hmm. nou, ik hou net zo goed van uh, uh, Italiaanse muziek, Spaans ah, ja. muziek. Ja. Je houdt gewoon en, van goede muziek. Uh, uh, goede muziek, had ja. gespeeld. Ja. Ja. Hey? Ja. Maar wat ik dacht blijven wordt, en dat lees ik net. Ik ben ontzettend bezig met allerlei digitale mediums. Dat California in 2006 begint met energie uit ruimte. Als je Google pakt en ja. tukt energie uit de ruimte, dan krijgen we enorm uh, de En uh, In plaats van die uh, graakmolens, de windmolen-energie, dat is gewoon een afgeronde zaak. Wat ja, hier in Nederland nog 6 miljard wilde investeren in al die windmolens, ja. dat is gewoon achterhaald. Ja, ja. Maar je gaat je Google en je tikt in, energie uit de ruimte. En daar moet jij blijven, je... gelukkig word je ervan. Ja, en dat ik kijk hier dingen. in California. De staat California begint in 2016. Met energie uiteraard. Als je dat eens gaat bekijken, kunnen ze samen met prankmuziek. Nou jongen, dan kan de wereld niet meer kapot. Ja. Ja, heel goed. Ik, heb, ik ga een plaatje van Miranda Lambert draaien, hans. Ja, ik uh, bedank je ervoor. Yes, en, uh, en ik, kan, uh, ik ben opgestaan, ik kan alles weer bewegen. Ik kan handen weer bewegen, mijn ogen bewegen. Hoppatee. Ik kan er maar lopen. Ik heb het ik ontzettend word ervan. Jouw dag kan niet meer kapot. Heel goed, dankjewel hey. Hans voor het bellen, hè. Ja. Oi, oi, oi, oi. Miranda Lambert dus, is een Amerikaanse country zangeres. Mijn leeftijd, 30 jaar. En dit is een leuk liedje, Mama's Broken Hearts. I cut my bangs with some rusty kitchen scissors. I screamed his name till the neighbors called the cops. I numb the pain at the exit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 Go and fix your makeup well. Een nieuwe stijl hè, Poppy Country Miranda Lambert. Carola, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oeh, net wakker hoor ik. Nou nee, ik kan <laughs> niet slapen. Oh, hoe kan dat dan? Uh, gewoon pet. Ja, soms heb je dat. Hè? Dan, uh, zit je, zit je... Het is net Russisch roulette. Dus <laughs> soms slaat je lekker en soms slaat je niet. Ja, dat is ook zo. En, en dan ga ik de radio aandoen, en dan soms krijgt ze een heel saai programma met allemaal uh, muziek en een beetje, dat ze de liedjes aankondigen. Mm -hmm. En dan denk ik, nou ga alsjeblieft naar een andere zender of zo. ja, ja En nu deed ik hem aan en toen denk ik, hé hey, wat leuk, leuk. Ik ken je van uh, half negen of zo, ja. daar luister ik ook op aan. Ja, ja, ja. En het is altijd fijn om mee naar bed te gaan. <laughs> ja, ja, dat is wel neer. Dus je staat ermee op en uh, je gaat ermee naar bed? Ja, ik ben een dag en nacht mens Dus als ik nacht niet kan slapen, dan... Uh, Ga eens naar de radio. Ja, en als het een goed programma is, dan word ik daar blij van. Ja, Maar ben je dan niet morgen of zondag? Dan, nee, het is nu zondag. Maar ben je dan niet helemaal kapot rond een uurtje of drie in de middag? Nou, ik ben standaard kapot als ik overdag opsta. Ik ja. ben niet zo gezond. Okay. En dan dauw ik, ik gewoon een paar extra pillen in. Kijk, <laughs> nee, dat is ik, echt leef, ik leef liever dan en dan niet zo lang kan, ja. dat ik heel lang leef en dan op mijn tandvlees moet lopen. Ja, ja je hebt liever, je hebt liever uh, dat je dan je eigen gang kan gaan en, uh, en op je eigen manier je leven kan, uh, kan leven. Ja, ik dat... tenminste kan doen wat ik, wat ik graag wil. Ja. En wat ik heel graag wil, dat kan natuurlijk allemaal niet, maar dan binnen mijn beperkingen toch kan doen wat ik wil. Oké, okay. en, en heb je veel last van die beperkingen of, of is het ook net zoals met het slapen dat je de ene dag meer en de andere dag minder last van hebt? Mm. Nou, het is de ja ja, laatste jaren wel heel beperkend, hoor. Hmm. Wel... Maar dat is ook heel, heel simpel te accepteren, want ik ben altijd heel tevreden met mijn eigen gezelschap. Ja, maar dat wil ik vragen, inderdaad. Heb je dan, is het dan ook lastiger om, om gelukkig te zijn? Want we hebben het natuurlijk een beetje over geluk deze nacht. Is het dan ook ja, lastiger als nee, je een probleem hebt daarmee? Nee, ik ben tevreden met mijn eigen gezelschap. En als ik alleen maar in staat ben een dag om naar de bomen te kijken... Ik heb hele mooie bomen aan mijn balkon... Ja ja, dan geniet ik van dat, dat ruisje door de bomen en de bomen. Ja. En ja, mensen komen wel eens bij me omdat ze een probleempje hebben wat ze niet kunnen oplossen. Ja. En als het mij dan toch lukt, denk ik, nou, kijk, ja. hey, ondanks dat ik een ruïne ben, vind ik toch nog functioneel. Nou, ja. dat vind ik. Uh... Ja, maakt nou. me blij. Nou, dat, dat snap ik. Weet je wat ik geinig vind? Ik had verwacht van nou, bij deze vraag krijgen we vast van ja, ik word ik word gelukkig van, uh, van, uh, van, van, van lange, lange reizen of van, uh, van uh, een nieuwe iPod of iPhone of zo. Maar uiteindelijk zijn mensen worden mensen gewoon gelukkig van nou de wat kleinere dingen in het leven. En soms zelfs de ah. hele kleine dingen in het leven. Ja, dat is, dat is zo. Maar als je het over telefoons hebt, ik ben wel. Heel erg verliefd op mijn noot. Ja, ja. Nou, dat begrijp ik ook wel. Want het kan echt een hartstikke ander ding zijn, natuurlijk. Ja, daar kun je blij van worden. Zo simpel is ja. het ook. Vies, ja, overal waar ik ga, gaat die ook. En je hebt altijd een computertje bij de hand? Altijd. Naast mijn kussen, in de douche, in de wc, in de keuken. <laughs> altijd. En heb je er ook wel eens dat je, ja, dan wordt het misschien een beetje te persoonlijk, maar dat je op de wc zit en dat je dan toch even je mail gaat checken of toch even je, je, je Facebook-berichtjes, even kijken wat er allemaal gebeurd is? Ondanks dat je dat drie seconden daarvoor ook al hebt gedaan? Ja, dan leg ik hem op de grond. Oh jij. Ja. <laughs> dat hij er niet in valt. Want ja. Ik heb zoveel mensen gehoord dat hij erin valt. Ja, moet je altijd mee oppassen inderdaad. Ja, dat moet ik niet hebben. Maar ik ben wel, ja, kan wel heel erg nieuwsgierig zijn... dat het uh, op ongepaste momenten dat ik toch niet kan laten. Moeten we het ook maar een keer over hebben, vind ik, zo in de nacht. Over, dat soort, over die, die drang om toch maar die telefoon weer op te pakken. Maar goed, dat gaan we later doen, Carola. Leuk dat je ja. belde. En uh, ik hoop dat je nog even de slaap kan, uh, kan vatten zometeen. Ik hoop het ook. Gaat okay. maar zo. <laughs> ik weet niet of ik dat kan, maar ik ga het proberen. <laughs> is goed. We hebben het over gelukkig zijn en gelukkig worden. Michiel, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Leuk, goedemorgen. leuk dat je een keer te spreken. Hi. Ja, leuk. Ja, zeker. Um, waar word jij gelukkig van? Nou, ik word wel onder andere gelukkig van je trending topics altijd op beginnersday ah. moet ik zeggen. Goed om te horen. Goed om te horen. Omdat we er erg om kunnen lachen altijd. hele oh. ver. Dat is belangrijk. En mijn werk, bij uh, wat ik doe bij RTV Amsterdam. ik doe radio en televisie... wat ik heel leuk vind om te doen, om ja. items. snap ik. Maar waar ik heel erg gelukkig van word, dat is transmuziek. Oké. Okay. En, en, en uh, zet je dat dan ook op als je gewoon, nou weet ik veel... even een goudballetje uh, een, een, een, een aan het uh, aan bakken bent? Of, of moet je wel echt meteen in de sfeer zijn en uh, op, een, op een feest zijn? Nee, ik, uh, ik ga altijd naar feesten, want uh, je noemt elkaar altijd... transfamily onder elkaar, <laughs> want het is altijd een goede saamhorigheid... en. Het euforische gevoel zeg maar op tijd moet ik zeggen. Ja. Maar uh, nee, ik, ik luister zoveel trends. Uh, BNN Today moet er soms tussen hebben gezegd. Ja, heel goed. Uh, door jou onder andere, nee. door trending topics. Maar er zijn uh, bepaalde zenders waar je uh, ja, 24 uur per, per dag trends hebt. Eigenlijk AHFM en Digital Importance Radio bijvoorbeeld. Ja. Uh, trends kanalen. En die draaien alleen maar trends de hele dag door. Ja, AHFM vooral. En die hebben toevallig uh, nu zeven uh, jaar uh, bestaan. En ja, er komen alle dishockeys langs. Uh, en ik ken ze ook allemaal persoonlijk, Armin van Buren en, uh, en Siet van Rio en, en hmm. dat soort jongens allemaal. Dus t, ja, dat geeft ook een bepaalde band natuurlijk. Ik kees ze dan omdat je, omdat je al vaak op die feesten komt, dat je elkaar weer tegenkomt of zo? Uh? Ja, dat dat ja en ik, ik, ik volg het echt vanaf het, ja, het echt het prille begin moet ik zeggen. Dus. Ja, ik heb nog cassettebandjes van Armin uh, liggen. Ja? Dat zijn oh, maar die, zijn misschien, dingen, die ja. zijn misschien wel hartstikke veel geld waard op een gegeven moment. Ja, maar ik ga er geen geld voor vragen. Nee, je houdt het voor ja, jezelf. Zelf. Zelfs nee, in Chic ja, ook, hè? Nee, en ook qua recht, hè? Daar is hij nog fanatiek mee. Nee, dat hou ik allemaal zelf. Ja, dat maar, moet je ook doen. Ja, dat, uh, het geeft een betaald gevoel de trance muziek met elkaar. En ja, je staat vaak te springen met elkaar. En je yeah. kent elkaar. En je komt altijd dezelfde mens tegen uit. Ook Kroatië kan ik meiden. Uit, uh, uit uh, Italië komen ze Spanje. Je kent elkaar gewoon allemaal altijd. Fijn, zeg. Dat is echt, echt en een, een, echt een fam familiegevoel uh, ontstaat er dan. door uh, die Ja, je noemt muziek. elkaar ook altijd uh, trans family onder elkaar. Hm. En dat uh, ja, dat geeft een bepaalde band inderdaad. Uh, ik heb ook een uh, Facebookpagina Trans Nederland bijvoorbeeld, waar ik het allemaal bijhoud en uh, okay. kettingje van trans heb ik allemaal bij, wat ze allemaal kennen. Eerlijk gezegd, wat ze allemaal fantastisch vinden. En, maar dat, maar dan zie en... je. Heb je wel mag dat je in Nederland bent geboren? Want wij zijn natuurlijk wel uh, de trans koningen, toch? Geloof ik op. Uh, ja, absoluut. Ja. Uh, we staan helemaal vooraan met de trans. W&W, een voor. Van die jongens. Bijvoorbeeld de zoon van Willem van Hanigen. Die is oh, heel ja. erg opkomend op dit moment. En, uh, ja, bijvoorbeeld de State of Trends show van Armin van Buren. Dat wordt gewoon uh, meer dan 40 landen en door, door 20 miljoen mensen geluisterd elke week. Ongelooflijk, hè? Het is dat is zo uh, gigantisch dat. We weten het wel, maar dat het zo gigantisch is, dat, ja, dat is echt fantastisch. Yeah, uh, yeah, yeah, is ook zo, ja, is het zo, Ja, het Madison Square Garden. Uitzoek ook gewoon binnen een uur met zijn met zijn <laughs> radioshow waar hij dan optreedt met, met verschillende disjockeys. Ongelooflijk hè en dat, dat ben... het kan ja, dat je dat je zo'n succes kan hebben met je nou je hobby waarschijnlijk. Want ik neem aan dat het, dat vanuit je hobby uh, is ontstaan bij hem. En dat je ja, daar zo want ik ken heb. hem echt vanaf het begin. Ja. Dat hij echt zijn eerste set had uh, in de marcanti en uh, dat, soort, dat soort kleinere dingen, zeg maar. Mm -hmm. en toen, toen was je al zo fanatiek uh, ermee. En, en het is nog steeds een hobby, weet ik, van hem. En ja, tuurlijk verdient hij bakken vol met geld, enzovoort, enzovoort. Maar ja, hij moet er ook heel veel voor doen, weet je wel. Ja, dat, ja dat, tuurlijk dat niet. Is hard, nee, dat is zeker hard werken. Ik doe, ik doe het er niet naar. Maar als je het luistert, ja, het geeft... Een, het moet je pakken op de een of andere manier, trends denk ik. En je moet het ook kunnen waarderen. Maar als je het eenmaal waardeert, dan... Ja, het heeft mooie momenten met violen en pianos. En ja. Rustige stukjes tussendoor. En, ja, en op een moment te springen met z'n allen. En dat is... <laughs> Ja, het euforische gevoel, denk ik, van transmuziek. Het geluksmoment is daar. Michiel, dankjewel voor het bellen, hè. Oké, okay, dankjewel, Luc. Ja, ik spreek je weer. Oi, oi, oi. Start. Luc, ik denk. Let's even kijken wat er allemaal uh, trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Intense Festival is trending. Die hebben het gered. Het, uh, het festivalseizoen is eigenlijk een beetje begonnen dit weekend. Het weer was... Oké, okay. vandaag wordt het ook lekker weer. In Oosterwijk is dat dat Intense Festival... Topic. En hashtag UTASD en dat gaat over de werkzaamheden aan het spoor Utrecht Amsterdam. Dat is als het goed is nu klaar, maar de, je zult er nog wel misschien wel een beetje last van hebben. Volg het dus op hashtag UTASD. dat is trending topic op dit moment. Het is een rustige twitternacht, een rustige twitternacht. Weinig te beleven.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 En ook in Nederland was er koninklijk nieuws. Koningin Juliana toen nog, die opende het Van Gogh Museum. Vandaag zijn er ook weer een aantal mensen jarig, wel onder deze persoon. Oké, wel, hè? Charlie Watts, hij is jarig. Hij is uh, de drummer van de Rolling Stones. En uh, dit nummer wat je hoorde was Sympathy for the Devil. Charlie, die wordt 72 jaar. En de Nederlandse zanger Hans de Boy wordt vandaag 54 jaar. Je kent hem van deze hit. Ik zei alleen nog tot vriend, Annabelle. En ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht, ik draai me om en slaap nog even door, maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Hoi. Annabel. Hey, en dan denk je misschien van, nou uh, hoor ik niks meer van. Maar toch heeft hij een, een tijdje terug, een paar jaar geleden, nog een uh, modern nummer opgenomen met rapper Chef. <lacht> Jan Lammers is jarig vandaag, autocoureur. Hij is 56 jaar geworden. En Erwin Olaf, fotograaf, mag 53 kaarsjes uitplaatsen. Uh, kijken we nog even naar de buisken. Is het dan nog ergens aan het regenen eigenlijk? Uh, nee, het is overal droog en het gaat een hele mooie dag worden vandaag. Tenminste, dat zegt ze. Maar ik geloof die weerman ook niet meer. hoor. Filatelisten, beter bekend als de... Postzegelverzamelaars die zijn woedend. Vanaf 1 november dit jaar mogen de gulden postzegels namelijk niet meer gebruikt worden. En daarom hebben ze PostNL aangeklaagd. in de hoop dat ze hun verlorijnen postzegels nog le le lekker mogen blijven plakken. Charlie is van BNN University en vindt dat maar een tikkie vreemd. Ik bedoel, je mag ook niet meer met je guldens betalen. Ja, dan is het hartstikke leuk dat ik met uh, guldens wil betalen. Maar dan moet ik ze natuurlijk wel eerst nog even zien te vinden. Hier wel een grote bak met allemaal raar geld. Misschien dat hier nog een, een guldentje tussen zit. Yes, een gulden. Oké, okay, dus 1 gulden. 50, 60, 70. Nou, ik heb het omgerekend. 1,75 uh, aan guldens kan ik uh, iets kopen wat 75 eurocent waard is. Ik ga het even hier bij de bakker proberen. Ah, hey, goedemiddag. Krentebol graag. Lijkt me ja, lekker. Anders nog iets? Nee, dank u wel. 55 cent. Laatst. 55 cent. Ik heb uh, nog oude guldens. Kan ik uh, hiermee betalen nee, bij helaas. u? Nee, helaas. Dat gaat niet meer. Sinds 2001 is de euro ingegaan. Dus helaas. Nou, bij de bakker was het dus geen succes. Ik ga nu even kijken of ik bij de tabakzaak misschien uh, wel wat kan regelen. Oh, ik zie hier een lintje. Lintjes kosten 75 cent. 75 cent. Uh, ik heb hier nog guldens. En dit is uh, 1 gulden 75. En als je dat uh, door 2,2 deelt, dan uh, heb je 75 eurocent. Kan ik hiermee betalen? Pascal, kan ze hiermee betalen? <laughs> nee, nee. Maar dit is ook een, een uh, postnl station. station. Uh, kom je nog veel gulden postzegels tegen? Uh, Guldenpostzegels die komen wij niet zozeer tegen, maar die mogen nog wel gebruikt worden omdat het waardezegels zijn. Dus mijn, mijn guldens die ik hier in mijn hand heb, wat ook ooit waarde had, mag ik niet meer uitgeven. Maar een postzegel met een guldenwaarde mag wel. Omdat het waardepapieren zijn, wat eens al betaald is, dan mag het wel. En daar heb je nog niet mee betaald, want je hebt het in je hand. Even aanbellen bij Erik Buitenkamp. Die gaat ons een stuk meer kunnen vertellen over de postzegels. Hi Erik. Uh, Hi Charlie. Erik Buitenkamp. Jij kan me meer vertellen over de postzegel. Wat ik wil weten is waar, is, waar is al het gedoe om ontstaan? Want daar staat 80 cent en 40 cent op. Ja, 80 cent, cent plus uh, 40 cent voor het goede doel. En dat is guldencent. En, en 80 cent is dus in feite hetzelfde als uh, wat is het? Uh, 4, uh, 34 eurocent. Maar uh, mag je niet meer gebruiken. En ik zie daar nog uh, wat gestempelde postzegels. Dat is, die herken ik wel, die 40 cent. Ja, mag je ook niet gebruiken. Maar nu nog wel, alleen 1 november niet meer. Nee, laat ik het, het zo zeggen. Als je dit soort zegels... kun jij in grote hoeveelheden kopen op veilingen. En dan betaal je er geen 40 cent voor, maar een stuk minder. Maar je mag ze wel wegplakken voor 40 cent. Dan maak je winst. Heel veel bedrijven kopen juist op veilingen... om op die manier de kosten van het uh, verzenden te drukken. Het zijn juist de grote bedrijven die hier uh, gebruik van maken. Ja. Kijk, het is niet superveel. Het is uh, 1,75... Als het goed is, kan ik dan wel voor deze 1 gulden 75 van jou... een postzegel kopen voor uh, 40 gulden cent? Nee. Waarom niet? Omdat uh, je guldes niet meer uh, geldig zijn. En het, voor mij hebben die guldens geen verzamelwaarde. Dus zie ik er geen brood in om dat uh, met jou te gaan doen. Dus stel ik wil investeren, dan kan ik beter gulden postzegels halen... en mijn guldens maar weer gewoon terug in mijn spaarpotje stoppen. Op 1 november wel, ja. Ja, de rechtszaak die gaat dus nog lopen. Benieuwd of de postzegelverzamelaars die rechtszaak gaan winnen. Nou, daar gaat hij. Is lekker weer. Hé, hey, kijk nou eens. Het zonnetje schijnt. Ja? Kom, we gaan lekker buiten spelen. Oké okay, jongens, allemaal op een rij. Want we gaan ons eerst heel goed! Uh, het is een uh, campagne van smeerjein.nl, een instelling die is doodsbang voor de gevaren van de zon. Ze hebben er zelfs een liedje over gemaakt, Smeer je in. En ja, het zonnetje gaat dus weer uh, volop schijnen, vandaag zelfs al. Uh, misschien komt die eerste stranddag er al wel aan en ja, dan moet je je dus insmeren, wordt altijd gezegd. Maar er is ook een soort tegengeluid voor het gevaar van de zon. Henny Heuf is huidverzorgingsspecialiste. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent juist pro-zon. Ja, iedereen moet pro-zon zijn. Zonder zon kunnen we niet leven. Nee, maar dat is logisch, maar toch zeg ja. jij van ja, we moeten eigenlijk zoveel mogelijk de zon in uh, in de zomer. Ja, zoveel mogelijk de zon in, maar niet stil gaan liggen. Ik zal eerst eens vertellen waarom de zon eigenlijk zo verschrikkelijk goed voor ons is. Ja, doe maar. De zon is goed voor ons bloed, dat stroomt beter. De zon is goed voor onze ademhaling, die wordt dieper. Iedereen voelt zich beter in de zon. We krijgen geluksgevoelens. Uh, onze re uh, resultaten verbeteren, wat we allemaal doen. Wat heel belangrijk is, is dat alleen de huid via de zon prachtige vitamine D in ons lichaam kan maken. Dat kunnen we wel aanvullen, maar wat de zon doet, mm -hmm. is het allerbeste. Alle, alle ja, maar Henny, je, je kan ook goed ziek worden van de zon, want uh, er wordt altijd gewaarschuwd voor, uh, voor huidkanker en zo, dat je daarvoor moet oppassen. Ja, daar wordt de laatste tijd heel erg voor gewaarschuwd. Dat klopt ook. Je moet ook zorgen dat je niet verbrandt. Er zijn genoeg onderzoeken naar. Maar er zijn ook hele andere onderzoeken. Er zijn ook onderzoeken naar dat je juist uh, hele nare ziektes kunt krijgen van het gebruik van, van zoveel van die vieze synthetische zonnefilters. Er zijn uh, genoeg onderzoeken, er zijn genoeg boeken geschreven nu dat we werkelijk de zon in moeten, dat de zon ongelooflijk goed voor ons is, dat we ons wel moeten beschermen tegen de zon. Maar het beste bescherm je je tegen de zon, door in de schaduw te gaan, als het niet wordt. Je beschermt je heel erg goed en vooral kinderen door kleding aan te trekken. Doe kinderen een uh, bloesje aan, een hemdje aan, een broekje aan, iets duns. Yeah. Maar... Uh, zet een petje op je hoofd. Maar toch zijn er wel, want, want dat wordt altijd juist het hele andere verhaal... wordt dan verteld door, door, door, door nou, de, de mensen die daarvoor waarschuwen. Die zeggen ja, je moet je blijven insmeren, want ook in de schaduw kun je verbranden. En zelfs een, uh, uh, je hebt ook kleding die dan speciaal gemaakt wordt voor tegen de zon en zo... want gewone kleding is dan ook niet goed genoeg. Jij, jij hebt een, je vertelt ja, maar... eigenlijk een heel ander verhaal. Ja, ze maken er een verschrikkelijke hype van. Je wordt er helemaal gek van. Uh, mensen doen ook uh, crème op hun gezicht, dagcrème... met ook weer zonbescherming erin. Uh, maar we hebben die zon zo hard nodig. We moeten dat allemaal niet doen. We moeten naar buiten, we moeten in de zon, in het vroege voorjaar. Maar wat we niet moeten doen, is halsoverkop met een winterhuid. Een huid die nog nergens aangewend is. In het vliegtuig stappen, naar een verre wegland gaan. En daar... Gaan liggen. Mensen gaan alleen maar liggen in de zon. Ja. Liggen, liggen, liggen. Ik was uh, lekker op vakantie. Ik was nog even in Spanje. Ik, was, ik heb zelfs gezeild in de Caribbean. En ik verbrand niet omdat ik verstandig met de zon omga. Het was voor mij ook heel stom met een winterhuid naar zo'n eiland te gaan. Dat is natuurlijk achterlijk dat je dat doet. Met de ja. Nederlandse huid. Maar onze huid zelf, als die gezond is... En wat ook heel belangrijk is, als ons darmstelsel in orde is. Onze darmen zijn ook heel erg belangrijk als die goed zijn. Ja. Als het lichaam goed is, als de huid goed is, gezond is en niet kapot gemaakt. Want dat is ook weer zo'n probleem. Mensen maken hun huid kapot, gaan eraan zitten krabben, gaan pielen, scrubben. Ik weet niet wat ze ja. tegenwoordig allemaal doen. Maar de huid zelf beschermt je tegen de zon door de hoornlaag juist wat dikker te maken. Dus blijven er dan af en gaan ja. niet kapot krabben. Dus eigenlijk zeg je van, nou, blijf van je huid af en, en, en, en laat hem wennen aan de zon... en dan komt het eigenlijk ja. wel goed... en hoef je je eigenlijk ook niet heel erg je verschrikkelijk wel, in te smeren, of dat wel? Je wel, je moet je op een gegeven ogenblik wel gaan insmeren. Maar niet wanneer je smorgens hier, ik woon in Doetinchem... Als, als de zon schijnt, gelukkig schijnt hij nu, en uh, ik stap op mijn fietsje en ik rij naar mijn werk... dan hoef ik me niet in te smeren, met niks niet. Als ik uh, een hele middag ga fietsen in de brandende zon... en het is zo heet dat ik half bloot op de fiets zit... dan moet ik me wel wat gaan beschermen, dus want dan doe ik weer... Dus eigenlijk, en... eigenlijk conclusie zou je kunnen zeggen... Uh, niet, met, niet zo panisch doen. Let gewoon een beetje verstandig met die zon omgaan. En niet, uh, niet meteen uh, je, je laten onderdompelen in factor 50... maar gewoon normaal verstandig omgaan met ja. de zon. en er zelf veel over lezen. Het heeft allemaal in kranten gestaan hoe geweldig goed de zon voor ons is. Er zijn nu boeken over geschreven. Wetenschappers schrijven boeken over hoe belangrijk de zon is. Ja. En die leggen ook nog uit... Um, dat bepaalde huidkankers helemaal niet voorkomen op de huid die in de zon is geweest. Maar juist op plekken van de huid waar mensen nooit meer in de zon zijn geweest. Ik vind het een bijzonder uh, uniek inkijkje, je Dankjewel. En uh, jij, jij zit vast in de buurt van een raam, schijnt de zon nu al op de tijdstip. Ja, of, ja? Ah, gelukkig lekker hoor. Dankjewel, Henny, en tot later weer. Hè. Tot ziens. Doei. Dag. En je zat met een ander soort verhaal over. Uh, de zon en de gevaren van de zon. aard ah, toch maar blijven smeren, misschien. heeft is het toch wel. Ja, ik weet niet. Oh, spannend. B en